Dit is door negens met het NOS-journaal. De politie heeft vanmorgen een man doodgeschoten in de kwakel bij Aalsmeer. De man had een mes, zegt de politie. Er kwam een melding binnen van een vechtpartij. Toen agenten gingen kijken troffen ze de man met het mes aan op straat. Daarmee kwam hij op de agenten af. Een van hen schoot daarom op de man. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Vakbond FNV wil een schadevergoeding van ruim 700.000 euro... van voormalig bestuurders en toezichthouders van Mea Vita. Het zorgconcern ging in 2009 failliet... volgens de rechter door wanbeleid van de top en de raad van commissarissen. De FNV wil het geld gebruiken om oude werknemers van Mea Vita schadeloos te stellen. Er werd ten tijde van het faillissement geen ontslagvergoeding betaald... en ook overwerk werd niet uitbetaald. Tot nu toe hebben zich 75 mensen gemeld bij de FNV. De werkloosheid in Nederland is licht gestegen tot 581.000 mensen. Dat is 6,5% van de beroepsbevolking, meldt het CBS. Toch vinden steeds meer mensen een baan. De stijging van de werkloosheid wordt niet veroorzaakt door ontslagen... maar doordat steeds meer mensen zich inschrijven als werkzoekenden. Eerder hadden deze mensen weinig hoop op een baan... en stonden daarom niet als werkzoekenden te boek. Steeds vaker belanden baby's en peuters met brandwonden in het ziekenhuis. De Nederlandse brandwondencentra maken zich daar zorgen over. Een kwart van alle patiënten met brandwonden is tussen de 0 en 4 jaar oud. Dat zijn ruim 200 kinderen per jaar en deze cijfers dalen niet. In de meeste gevallen gaat het om ongelukken met hete vloeistoffen als koffie en thee. De Brandwondenstichting begint daarom een campagne om ouders op de gevaren te wijzen. Het weer, het is helder, al kan het mistig zijn. Als die mist weg is, dan wordt het een zonnige dag bij een graad of 12. Morgen weer bewolking en iets kouder blijft wel droog. De CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Als de oorlog komt En als ik dan moet schaden.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 already said Aan zit Hennie van der leden als medepresentator. Ik ben Arie Koper en voor ons ja, zit ik Ria Winters. Ja, naast mij zit Arie Koper. Ja, ja, ja, Ria Winters van de stichting Aan Wie Ouders Of welke ja. stichting, is het de stichting? Ja, ja. Oké, okay, heb ik het toch goed gezegd. We gaan het eventjes hebben over de Week van Zorg en Welzijn... en die wordt gehouden tussen 14 en 19 maart. Ja, dat klopt. Welkom Ria. Dankjewel. Wat kun je hierover vertellen, want de Week van Zorg en Welzijn... het, het is toch een zorgstaat waar we, nou ja... ja. Een beetje uitgekleed in De bezorgingstaat, zou <laughs> je zeggen? Hebben we die? Wat kun je erover ja, vertellen? Wat, wat gaat er allemaal ja. gebeuren binnen de, het ja. Huis in de Duinen, neem ik aan? En de Stichting Huizen Bodaan? Ja, dat is gewoon AG Bodaan, inderdaad. Ja. En Meerleef is dan ook een onderdeel van ons in Bennebroek. Ja. En het is een, een, een landelijke dag die jaarlijks georganiseerd uh, wordt voor zorg mm -hmm. en welzijn. Ja, wat gaan we doen? We zorgen dat uh, locaties open zijn. Uh, dat iedereen daar zomaar binnen kan lopen. En dat kan tussen twee en vier uur uh, op zaterdagmiddag volgende week. En uh, wat kunnen ze daar dan zien of wat, wat hebben we te bieden? We, gaan, uh, we doen rondleidingen voor mensen die mogelijk uh, bij ons willen komen wonen... of familieleden die zeggen nou mijn vader of moeder... We zijn op zoek naar ja. een plek voor mijn ouders of zo. Okay. Ja, want het wordt steeds moeilijker natuurlijk om daar geplaatst te mogen worden. Want dan moet ja. je wel voldoen aan een aantal kwalificaties... als dat ik het zo wordt, mag noemen. Ja, ja, dat Dus ja, niet ja, meer zo, ik met 65, ik ga erin. Nee, dat zal het niet. Nee, absoluut niet. Oké. Okay. <laughs> maar vroeger was dat zo, maar ja, dat nee, is tegenwoordig niet meer zo, nee. Uh, en wat, uh, ja, we staan dan open voor, dus voor rondleidingen. Hè? Dus ja. mensen kunnen ook een appartement bezoeken... Uh, maar we, heb, we, doen, we doen ook eigenlijk aan uh, werving van, vrijwi uh, van uh, ja, ook vrijwilligers. Mm -hmm. Maar ook van mensen die in de zomer... dus scholieren die bijvoorbeeld in de zomer periode willen werken... die zijn ook van harte welkom. En kan het samen ongeschoold dan? Uh, nou, dat, dan hebben ze natuurlijk wel een, in, een gesprek... en we gaan kijken of de kwaliteiten goed zijn. Maar op zich kunnen mensen uh, vakantiewerk bij ons komen doen... Dan moet je denken, niet aan echt mensen verzorgen... maar wel helpen bij het ontbijt of een eentje gaan wandelen. Juist ook wat extra ja, dingen. Ja, ja, wat aandacht voor de mensen. Ja, precies. Ja, leuk. Ja. Um, verder hebben we, is de fysiotherapie laten zien... Wat, uh, wat er gebeurt binnen AMI aan nou, fysiotherapie. We hebben tegenwoordig heel leuk een fietslabyrinth. Daar kunnen mensen, zijn dan in beweging op een fiets... en die uh, hebben een scherm voor zich... en die kunnen door steden fietsen waar ze gewoond hebben... Ook zandvoort staat, is er film van, dus dat is ontzettend leuk. Mm -hmm. uh, we hebben een duo-fiets die mensen kunnen gebruiken voor buiten. Dus uh, die nee. zien ze dan ook. Uh, ja, zo zijn er een aantal activiteiten die we aanbieden die dag van... hoe is het nou om te wonen bij Annie? En ik neem aan dat uh, u ook even vertelt welke voorwaarden er zijn... om überhaupt te mogen wonen, neem ik aan... Ja, nou, heel eerlijk gezegd ben ik daar niet altijd even goed... maar je moet in ieder geval aan criteria voldoen. Die, kun je dus, uh, die kunnen mensen van uh, de zorgbemiddeling uh, heel goed melden aan je... want alle criteria weet ik tegenwoordig ook nee, niet. Nee, maar ja. als je zo'n open dag bezoekt, dan kun je daar ja, horen. Dat zeker. Ja, ja. Sorry, ja, zeker. Maar ja, sorry. Maar zijn er ook nog... Toekomstplannen? Want ja, je hoort zoveel ja, geruchten over het huis in de duinen... Zeker. en dat er allemaal verbouwd moet ja. worden... en dat er ja. in een plat gegooid wordt. Ja. Is er iets meer over te vertellen, Ria? Ja, er is niet, nog, nog steeds niet zoveel duidelijk over. Het is wel zo dat we nu heel erg aan het zoeken zijn... Uh, blijven we op de plek waar we nu zijn met uh, huis in de duinen. Die is mooi. Die is prachtig, ja. en dan, maar dan wordt het wel kleinschaliger... want we, we krijgen natuurlijk wel steeds meer te maken met... Mensen met dementie die bij ons komen ja. wonen, dus die andere bescherming nodig hebben dan mensen die op de ziekenboeg, zou ik maar zeggen, bij ons komen wonen. Uh, dus het betekent wel dat uh, we heel zorgvuldig kijken. Maar het wordt zeker kleinschaliger. En we gaan inderdaad, het idee is nog steeds om over twee of drie jaar echt met nieuwbouw te starten. Ja, ja maar ja. worden de appartementen die zoals ze nu bewoond worden, waarschijnlijk wat, wat groter, denk ik. Uh, intern, dus in het huis in ja. de Duinen zelf zeker. Want het ja. zijn nu nog hele kleine ja. kamers en verouderd. Uh, als je naar de Bodaan gaat, dan zie je al dat daar veel meer... Ja, daar is het al veel luxe eigenlijk. En ook grotere appartementen. Ja, maar de Bodaan had altijd een bepaalde grandeur ja. en een bepaalde status. Ja. Ja. Ik dacht dat ja. dat nu niet meer zo. Nee, de, de, nee de, veel mensen denken altijd... Oh, bij de Bodaan, daar is het allemaal chic en... Ja. En daar kom ik niet tussen, maar dat is echt niet meer... Uh, omdat we nu met die indicaties te maken hebben... Ja. is het voor iedereen toegankelijk. Dus ja. Het is toch weer wat anders geworden. Maar ja, dan zit je ook ja. midden in de duinen, tussen de hertjes nog. Ja, precies. En maar we de... hebben een mits het Tegenwoordig in het dorp ook. Dan <laughs> zit je echt midden ja, tussen ja. de hertjes. <laughs> ja. Dat klopt, ja. Oh, leuk. Ja. Uh, dus dat is volgende week zaterdag ja. tussen twee en vier uur. Precies. Nou, dat is ja. mooi. En misschien ja. is het nog leuk om te noemen dat vandaag NL Doet is... van het Uit het Oranje Fonds. En daar doen wij ook aan mee. En uh, gisteren zijn uh, bij Huis in de Duinen alle rollators opnieuw opgepimd. Dus uh, alles heeft opnieuw olie gekregen en schoongemaakt. Nieuwe remmetjes. Uh, precies. Ja. En vanmiddag is nog in, in de Bodaan... Uh, wordt daar nog, worden de binnentuin opgeknapt. Dus bloembakken neergezet met uh, voorjaarsbloemen. Nou, dat kan niet beter. Met nee, het wordt dat zijn dus vrijwilligers die zich aan hebben Precies, gemeld voor NL ja. Doet. Heeft u veel vrijwilligers? Nee, we hebben niet zo heel veel aanmeldingen van nee, vrijwilligers gehad, nee. helaas. Maar ja, ik blijf natuurlijk oproepen om, voor vrijwilligers... van kom bij ons kijken. We hebben voor iedereen echt wel iets te doen. En kunnen ze dat op een bepaalde manier doen? Moeten ze specifiek naar jou toe? Ja, of moet het via een we... website? Ja. Of... Nou, op onze website van amie.nl... Ami.nl staat ja. natuurlijk uh, hoe, u, uh, hoe u daarbij terecht kan. Wat voor vacatures er ook zijn. We zitten ze ook altijd bij het VIP uh, hier in Zandvoort. Het VIP? Ja. Uh, uh, het is voor mij nieuw hoor. Informatie... Er is ook een cursus uh, van de Informatie... Informatiepunt... Ja. Informatiepunt voor vrijwilligers. Ja. Dat is een website van. Of en direct kunnen... naar jou toe? Ja. En dat is? Ria Winters. Uh, Amaka vast of ria.winters? Winters? R.Wintersami.nl. En Ami is Anton Marines Isaac. Eduard. Ja, ja, ik was niet goed. Nee, nee, nee. nee. <laughs> <laughs> wat, als als Ami, wat doen jullie nog meer als dan die week organiseren? Doen jullie ook iets aan maatschappelijke stages? Ja, absoluut. Ja, ja, we krijgen veel... best veel jonge mensen die bij ons een week of twee weken, eerlijk gezegd, soms zoveel dat we ook wel eens nee moeten verkopen. Kijk, Omdat het heel belangrijk is dat deze jonge mensen goede begeleiding krijgen. Ja, want dat is natuurlijk het doel van die maatschappelijke stage. En als je binnenkomt en uh, de koffie, alleen maar de koffie moet doen... dan schiet het zijn doel voorbij. Precies. Hè? En ook, uh, het is toch wel belangrijk dat je wat informatie krijgt... over de bewoners die bij ons wonen. Want als iemand aan het dementeren is... Ja, dan, dan is het wel fijn dat je er een beetje van af weet... hoe komt dat dan en wat is de achtergrond... En, Waarom mag iemand niet zelfstandig met de lief mee naar beneden? Nou, dus er moet wel gewoon goede informatie ja. over zijn. Ja, en ook ja, natuurlijk doen. de omstandigheden ja. waar onder de mensen... naar gehuisvest gaan worden. Of Precies. Zijn. Ja. ja. Alleen, ja. ik denk natuurlijk wel een, een investering in de toekomst. hè? Ja. Om die jonge mensen dus... Zeker. Uh, ja, dat ja, is heel belangrijk. Uh, ik heb begrepen van het huis in de duinen... dat er ook uh, aanleunwoningen... gaat er ook iets veranderen bij die aanleunwoningen... Die, niet dat ik weet. Nee. Die verbouwing waar jullie het net over? Hadden? Ja, nee, nee. Nee, nee, Dat blijft is echt intern. Die zijn, die zijn echt wat intern. groter ook al. Natuurlijk. Want de aanleunwoningen, ja, iedereen denkt altijd, die zijn van huis in de duinen, maar dat is dus niet zo. Nee. Oh, dat worden, is niet zo. Nee, die worden die verhuurd door Woonzorg Nederland. Wij leveren nee. er wel zorg. Wij leveren er wel zorg. Maar uh, in principe kan iedereen. Ik geloof zelfs boven de 55 nu in aanmerking komen voor... Je hoeft mij niet aan te... want ik ben bang dat gezien mijn verzameldwoeder... De, de, de beschikbare ruimte te beperkt is. Maar dat is dan ook het enige probleem? Ja, absoluut, locatie, die hier niks aan. Hè. Ja, nee, oh, dat wist ik in de... Ja. Iedereen, uh, ik ook, dacht dat dat ja. bij Huis in de Duinen hoorde. Ja, dat klopt, vroeger was dat ook zo. Okay. Maar dat is toch echt al een jaar of vier niet zo. Het is wel zo dat wij... Uh, proberen zorgwoningen uh, te bemiddelen. Hè. Dus we proberen wel met Woonzorg Nederland... hebben we heel goed contact... En zorgen we dat we wel, als er, wij mensen weten... dat die daar kunnen komen ja. te wonen. Maar in principe gaat het via Woonzorg Nederland. Kijk. Dus nog even over de open dag dan. Ja. Uh, hij, de open dag is op drie locaties. Ja. precies. En dat is uh, Huis in de Duinen in Zandvoort... Ja. Modaan Stichting in uh, Bentveld... Ja. En meer leven in Hillegom. Bennenbroek. Bennenbroek, ja. ja. Oké, okay. en de bedoeling is dat je daar gewoon zomaar kunt binnenlopen? Ja. En het is van twee tot vier uur zijn er, wij daar. Je kunt en ook, natuurlijk altijd oh, zomaar er binnenlopen? Maar ja, je kunt is, altijd zomaar. Maar dit is meer gericht op? Ja, maar dit krijg ja. je dan uh, eventueel informatie op de vragen die je krijgt. Wat en, nog wel leuk is om te noemen, denk ik: we hebben in de Bodaan een koor van de bewoners. en die gaan die middag van half drie tot half vier zingen. Oké, okay, nou, ik bedoel, Kunt u zingen? Kom. Dat is toch wel weer een, iets om helemaal blij mee te zijn ja, en door te gaan. Ja, ik denk dat er ja. toch wel een belangstelling voor zal zijn. En als gaan. ik even heel stiekem op uw uh, briefje ja? uh, kijk, dan staat er dat gebakjes met logo erop. Dat is toch ook wel erg leuk? Een gebakje, gebakje? krijg je met logo kijk. erop. Ja, maar dat komt omdat ik hier zit te spieken op een briefje goed. van een ja. vrouw. Ja, goed. Maar en iedereen is dus van harte welkom, begrijp ja. ik. En, uh... Iedereen is van harte welkom. Oké, okay. ja. nou dan uh, denk ik dat, uh, dat wij dat, u uh, ja. veel succes wensen. Dank je wel. Dank u wel. Ik hoop dat, dat het heel, heel druk wordt. Helemaal goed. Ja. Oké. Okay. Dank je wel. Wij zijn weer uh, terug bij u... met dit keer uh, toch wel iets heel interessants... waar wij net tot de ontdekking kwamen... dat nog Arie, nog ik hier heel veel verstand van hebben. hoeft ook niet. En, want daarom gaan wij praten met uh, Jade. Jade Oort. En, uh, het gaat over de Nederlandse kampioenschappen Dressuur. En die schijnen vorige week geweest te zijn. Ja. Klopt. En jij hebt daar aan meegedaan. Ja. Wil je er iets over vertellen? Ja, zeker. Nou, ik heb me eerst gekwalificeerd ervoor. En daar heb ik twee wedstrijden voor moeten rijden. Waar ik allebei wel gewoon goed voor heb gereden, waardoor ik door mocht. Eerst als reserve en toen mocht ik uiteindelijk toch. En uh, die waren vorige week vrijdag. En ja, ik heb heel fijn gereden. Alleen, ja, ik was een beetje te zenuwachtig, waardoor ik te veel foutjes had. Maar ja. Dat slaat ook op het paard, denk ik? Ja, absoluut. Het paard is er ja. gevoelig voor, verwacht mm -hmm. ik. Ja, ja, ja, Kijk ook even ja. naar de moeder van ja, die is ja. hier ook aangeschoven. Ja, ook wel. Ja, een paar een een <laughs> zijn daar extreem gevoelig voor. Je moet het ja. toch samen doen. Ja, en uh, het paard kan een uh, misdag hebben, maar dat kan de ruiter natuurlijk ook hebben. En doordat de ruiter heel veel zenuwen kan hebben, dan ja. ja, slaat ja, het, lijkt het lijkt wel degelijk over naar het paard. En betekent dan dat hij dat dan andere zijntjes krijgt van jou? Ja, nou, uh, ze reageert uh, zeg maar wat heftiger op wat ik aan haar vraag. En dan wordt ze heel... Rillerig, zeg maar. En dan uh, ja, heb je een soort miscommunicatie. Onzeker. Twee, uh, ja. ja, en, en uh, het is een ze, hoor ik. Ja. Ja, en die wordt dan uh, rillerig. Dat ja. betekent dat, dat. Dat ze gewoon een beetje. Ja, ze wordt heel zenuwachtig en dan gaat ze Het alles een beetje spannend. En... Dat, dat is wel heel apart, eigenlijk. Dat je een, een kampioenschap kunt halen ook op je eigen zenuwen. Ja, ja. Terwijl er toch twee wezens zijn die het moeten doen. Ja. Ja. ja, het is geen tennisracket wat je je nee, tas meeneemt. Dat je kan gooien en je nieuwe kan pakken. Dat helaas niet. Nee. Nee. Nee. Nog even over die voorselectie. Dat uh, gaat altijd zo. Ja, uh, je hebt altijd twee selecties. Dan heb je eerst kringkampioenschappen. En je hebt bijvoorbeeld in de regio Noord-Holland heb je vier kring, drie, drie, drie kringen. kringen. En uh, nou, dan komt zeg maar iedereen uit de buurt naar je toe. En um, die in de buurt in de, komt naar die wedstrijd toe. En als je die bij de beste. Zeven. Zeven was het dit jaar, ja. Het ligt aan het deelnemersveld, hoe groot het deelnemersveld is. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dit, ja. uh, deze sport... Uh, ja, dan, ja, dan doen er dan op zo'n kringselectie gemiddeld dertig mee. En, dan... en als we bij de beste zeven zitten... mag je door naar de regiokampioenschappen. Dus zeg maar Noord-Hollands kampioenschappen. En, en wat, wat betekent de beste... Wat moet je doen dan om bij de... Zijn er speciaal nou, Ik moet eerst een gewone proef rijden. Zeg maar gewoon wat ik... Een dressuur? Ja. Ja, ja, rijdt je dressuur op z 2-niveau. Dat is het ene hoogste van de basis. Dat is oplettend volgorde Ja, Je begint in de B, dan komt de L, dan de M. En dan Z is zwaar. Ja, absoluut. Dus je bent al heel ver in de sport. Ja, best wel. Maar ja, ik doe ook al heel erg lang. Dan blijf je verbaasd mee erover. Vanochtend zat ik toevallig de krantenlijst, niet toevallig, dit zaterdag. Ik zie dat 500.000 mensen de paardensport beoefenen. Ja, en dat er 450.000 rond... paarden rondlopen hier in Nederland? Ja, ja we, hebben, we hebben een heuze paardenberg in Nederland. Het is niet te Maar Dan heb je ja. paarden. We hebben het er al eventjes over gehad. Maar wat voor paard heb je, Jaden? Um, is het een moor? Of, kijk, kijk, ik weet toevallig paard van de groenteboer. Maar daar haalt ja. ook wel mijn kennis met paarden mee op. Het is een uh, Peter Blackmerry. Ja. Vertel, Ik wat, voor, wat, voor het, wat hebben we allemaal voor paardenrassen? Wij ja. hebben KWPN. We hebben het KWPN, dat is zeg maar um, Nederlands gefokte paarden. Dat is gewoon echt helemaal Nederlands. En dan heb je, nou ja, je hebt Duits paarden, je hebt... Heel, ja, zeg maar, Nederland heeft zijn eigen stamboek. Mm -hmm. En nou ja, mijne is dan een Nederlands gefokte paard. Oké, okay. is het, het een groot paard? paard? Nee, ze is niet heel groot... Ze is 1,68 is meter 68. 68 ja. okay. Weet al, heet dat schoft hoog ja, ja. ja, dat klopt. Kijk, kwam uit de diepte. Ja, heel heel, goed. Ik, heel, heel goed. goed. Je weet meer dan je denkt. He. En ze is, ze is gefokt door, door mijn moeder, door haar oma. Oké. ik heb sowieso al een band. Ja, ja. ja heel erg leuk echt. Ja. En ik rijd volle zus van haar paard. Ook zelf gefokt. Ook nog. Ja, dus ja, ja, dit, ja dit is natuurlijk wel ja, is pas 15. Hè. Dat is wel wat ik wel eigenlijk ja. een beetje speciaal was aan dit NK... Dat het eerste senioren-NK. En eh, paardrijden is niet leeftijdgebonden. Dus okay. um, je rijdt uh, vanaf je maakt niet uit hoe oud. Als je op het moment dat je dat niveau hebt bereikt. dan rij je dat. Rij je dat. En dan rij je dus ook tussen mensen die. heel jong zijn. Heel ja. in, maar ook ou, oudere mensen. Mijn ja. leeftijd uh, maakt niet uit hoe ja, oud. Ik had, dat, ik had ook mee kunnen doen tegen. Nee, <lacht> maar ik had ja. in diezelfde leeftijdscategorie ja. mee het kunnen doen. Het gaat echt om een soort. ja, uh, ja. ja het ligt als je bijvoorbeeld en niet een je een Jong paard, yes. heb dan begin je bijvoorbeeld niet gelijk in de hoogste klasse. Want ja, dat zou niet echt eerlijk zijn. Dan begin je ook laag. Dus dan kan ik ook dan weer tegenrijden. Maar jij bent waarschijnlijk een van de jongsten in jouw klas. Ja. dat ja, zij was de jongste in haar klas op het NK. En dan netjes hoor. Je ja. Nog, uh... ja. Want ja. ben je dan eerste of tweede, bordje je eerste, tweede of derde werk of nou, het zo? Het is zeg, ja, je hebt gewoon de top drie. Maar het is zeg maar zo'n zware... omdat het heel Nederland eigenlijk de beste van alles meedoen... Dan, ja, dan ben jij wel heel klein daarin, zeg maar. Dus dan ja, eindig je niet altijd even hoog. Maar ja, de beste uh, acht, acht de beste keur op muziek rijden. Dus um, ja, dan rij je dus, zeg maar je eigen zelfgemaakte proef. Die maak je dan zelf, met al je oefeningen. En dan op de, muziek. Dus je kiest je eigen muziek uit ja. en, en je maakt je eigen... Het ja. niet een kuur, want dat is, dat is volgens mij schaats Ja, nee, dat is eigenlijk hetzelfde. Oh, dat heet ook kuur? Ja, dat is ja. ook een kuur. Maar wel, zijn het weet... vaste vormen? Ja, het zijn verplichte onderdelen ja. die ze moet laten zien. Alleen die mag je in de volgorde laten zien die je op dat moment zelf Aha. wil. Als je ze Aha. maar allemaal laat zien. Ja, ja. En dan op muziek. En ook een stukje vrijheid? Of wel ja hoor, ja, ja, ja, je hebt ook een, een stuk en, vrijheid en, inderdaad. Maar maar Alleen jij zelf dan die choreografie, want ja. dat is het nou, natuurlijk. Is dan met mama. Ja, samen. Doet iedereen dat zo samen ja, dat, zelf? Ja, ja, iedereen stelt dat in principe samen. Ja, ja. En je, je kan het zo gunstig maken voor jezelf als je zelf wil natuurlijk. Als jouw maar paard dat, ergens heel goed in is, maar dan laat dat, je dat ja. extreem zien. Zodat je daar extreem goed op kan scoren. Oh, okay. Als ik het goed begrijp, missen we eigenlijk oma ook nog, want die rijdt ook wel. Ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk missen we dan oma we wel. Ja. Drie dames hier voor ons gehad. Ja. Ja. Ja, voor de volgende keer. Ja, ja. ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is leuk. Hey, en, en is dus jouw, uh, jouw eigen paard? Ja. En waar staat die? Bij oma thuis. En dat is in? Vijf huizen. In Vijf Dat betekent dat je iedere dag ja, naar Vijf huizen gaat. En dat moet zorgen. Ja, zes dagen in de week moet ik en naar dat, mijn paard. Dat vind je leuk. Ja. Weliswaar, maar ja. Dat is wel. Ik heb ervoor gekozen, dus dan moet ik het ook doen. Druk, ja. En je is school erop aangepast. Ja. Want ze zit in Hoofddorp ja. op school. Ja. Ik zit op een speciale school. Ik zit op het Meer Lyceum in Hoofddorp. En uh, die school houdt rekening mee met sporters. Dus ik heb ook um, turnsters en voetballers voor mij op school. Met een soort aangepaste lesrooster. Dus als ik bijvoorbeeld ik gym niet op uh, woensdag. Want dan zit ik tot vijf uur op school en dan red ik het niet. Dus dan ga ik eerder weg, want dan hoef ik niet naar gym. Dus zeg maar een beetje de wat uh, vakken die, die niet echt heel belangrijk zijn. Daar hoef ik niet heen, die hoef ik niet te volgen. Nou, dat vind ik inderdaad heel knap. Ja, en als je nou klaar bent met deze opleiding... je hebt je diploma, wat wil je dan? Ik wil graag naar het ROC in Hoofddorp. Ik wil een stuurdesopleiding gaan doen. ROC? Ja. In Hoofddorp Nova College? Nee, Nee. Het is echt een ROC zelf. Ja? Ja, stuurdessen en paarden? Ja. Wordt dat niet een beetje lastig? Nou, nee hoor. Want Alles is mama aan te passen. Ja, ja nee, nee, mama, oma, nee hoor. Nee, nee, nee, maar dat, dat is nee? altijd aan te passen. Met elk beroep natuurlijk. Een of je moet een pot paar dagen worden, ja, ja. Maar dan ja. ga je natuurlijk alles opgeven. Al ja, gezien naar uh, capaciteit en prestaties die tot dusver bereikt zijn. Maar dan, dan nog moet je altijd iets achter de hand hebben om altijd ook aan de andere ja. kant op ja, te ja, kunnen. Ja, ja. Ja. ja. Nou, dit zijn toch wel hele leuke toekomstplannen en dat, ja. dat gaat ook wel lukken. ook. Ik hoop het wel. Ja. Nog even over dat paard, dus je moet iedere dag moet je, is, is het ook belangrijk dat je dat contact houdt met dat paard, niet ja. alleen verzorgen, ja. maar ja, een soort, je uh, moet een, wel een band met het paard houden. Als je eigenlijk is het zo, het werkt alleen maar op als je een band met een paard hebt. Als je geen band met een paard hebt, kan je het eigenlijk wel vergeten. Want dan doet hij het gewoon nee, niet. Dan hij reageert niet. hij niet op nee. jouw aanwijzingen. Ja, niet zo, hij zal wel reageren, maar niet zoals ze. jij het wil. ze. Ja. ja. Dan moet ik even aan wennen aan ze. Ja, <laughs> ja het is een merk. Een paard was een ze. Ja. ja. Maar, dus, en dat is uh, iets waarvan jij zegt, daar moet je aan werken, aan die ja. band... Zijn ja. paarden makkelijk in dat opzicht? Ja, we, je hoort, nee, we hebben ligt er, er geen verstand ligt er heel, heel erg aan. Ja. Nee, ja, paarden. Eh, eh, als jij hen met respect behandelt. dan doen ze alles voor je. Ja. ja. Maar ja, als je echt geen aandacht aan ze besteedt. en nee, je verwaarlozen. dan kan je het echt vergeten. Dus je ja. Je. ja, nee, dat vinden ze gewoon. Het zijn gewoon aandachtsdieren. Ja, je moet ja. heel, heel veel tijd en energie in steken. Ja, dus het is een kwestie van inderdaad. van heel duidelijk. Uh, een, ja. Een, een wederzijdse. Een band opbouwen. Ja, absoluut. Ja. Je hebt een relatie met je paard, denk ik. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. Ja. En die moet goed zijn, eigenlijk. Ja. Het kan ook niet, maar ja, dan raakt het, weet je, het gewoon niet helemaal lekker. Heeft zo'n paard nou. Um, ja, behalve dan dat, dat, die, dat jij zenuwachtig was en dat hij daarop, rea of ze daarop reageerde. Maar merkt zo'n paard bij zo'n zo kuur of wat dan ook. Uh, heeft hij daar weer last van dat er iets gebeurt? Ja, ja maar dat vinden ze meestal leuker. Of, ja, ze om... vinden het gezonde spanning, is het ja, altijd voor precies. hun. Ja, ja Er ja, zit er spanning echt... in om het goed te doen. Ja. Ja. Ze merken het als het en niet goed het, ja. helemaal. Ik weet niet, ja, dat hebben we wel met Mary's. Als Mary's helemaal, zeg maar, een baasje hebben en, het, en ze jou echt willen... dan doen ze ook wel heel veel voor je. Ja. Is dat anders dan met een hengst? Ja. Ja? Ja, ja. ja. eigenzinniger. Ja. En hengsten zijn sneller afgeleid in de sport ook vaak. Ja? Ook ja. En ook sneller lui. Ja, en sneller lui inderdaad. En je hebt... Um, het zijn natuurlijk ook heel veel... Ja, het klinkt al wel... Ja, ja. Het zijn dekhengsten, dus het dekseizoen gaat weer beginnen. Oh jee, dus ja. Dus ze worden continu opgehaald door de hengstenhouders... en ze worden weer naar de wedstrijdruiter gebracht. Ja. En dat gaat maar heen en weer. Dus als je op het moment dat jij als wedstrijdruiter weer met jouw goedgekeurde dekhengst moet presteren in de ring... En dan lopen een aantal leuke merries rond in hey, de ja. losrijbaan. Hey, dan een dan een heb je vijf... toch wel vrij dat snel dingetje. een afgeleid ja. <laughs> ja. Nou ja, dat hebben, we hebben merries. Ja, die hebben daar iets minder last van, maar ook dat verschilt heel erg natuurlijk. Ja. Maar, betekent maar... Dus dat betekent dus dat daar alleen maar merries. Iedereen die aan dressuur nee. doet? Nee, nee. nee hoor, niet? Want hengsten nee. zijn meestal. Ja, nou, ja. zij. Ja. Noemen we dat, hè? Ja, de hengsten hebben enorm veel uitstraling. En zijn natuurlijk altijd net eventjes... Ja, en wij staan in Nederland bekend om hele, goed gekeur, hele, hele goede, goedgekeurde dekhengsten die over heel de wereld gaan. Dat loopt ook allemaal bij ons in de sport ertussen. Ja, dat, uh... dat, ja, ik moest bijvoorbeeld tegen de wereldkampioen... Uh, ja, tegen ja? wereldkampioen jonge paarden, zo'n uh, paard, zeg maar. Ja, dat was wereldkampioen, ja, dan, daar moest ik tegen. Ja, dan... En dat betekent al dat je met een zekere ja. nervositeit begint natuurlijk... Maar... Ach, met je, op jouw leeftijd, alles is nog mogelijk. Ja, juist. Dan is de volgende... Uh... Uh, nou, in het buitenseizoen weer. Dus binnen is nu bijna afgelopen. Ja. En dan gaan we weer naar buiten. En uh, dan van de zomer weer kampioenschappen. Dus eerst weer kwalificaties en daarna kampioenschappen als ik door mag. Ja. Spannend hoor. Ja, misschien zien we van... nog straks een tweede Ankie van Grunzen voor ons. Ja, je weet het ja. niet. Je weet het nooit. Ja, nee, van ons mag je door. Maar dat heeft niet zoveel zin, geloof ik. Dat we dit. Nee. Ja. nee, maar het is wel heel leuk. Want ze rijdt ja. buiten dat ze in Z2 gaat, gaat ze nu de overstap maken naar het ZZ-licht dan. Dat ja, is een klas is, hoger. Is nog een klas hoger ZZ Licht. Weer. Ja, dat is ZZ licht dat is, dat is de hoogste klas van de basis. En daarna ja. ga je over naar de subtop. Alleen ja, daar rijdt ook als subtop, omdat ze ook junioren rijden. Dat is een leeftijdscategorie. Dat is. Vijf, uh, op het niveau van wat ze nu NK voor heeft gereden. En dan is het vanaf 15, 14 14 tot 18. En daar heb je Europese kampioenschappen voor. Oké, okay, ja, mama die gaat dan met de trailer erachteraan, begrijp ik? Ja. ja, nou ja, mama gaat er vooral naartoe met oma, met de vrachtwagen. Ja, dat goed ja. had ik al. Ja. Dat, dat. Ja, ja, wij rijden overal naartoe. Ja, de heel heel Nederland door. Ja. Hoe oud was je toen je voor het eerst op een paard zat? Uh, twee, denk ik. Ja, ja echt? Ja. Ja, dat heb je ervan in zo'n familie. Nou, ja. wij hebben in ieder geval weer heel veel geleerd. Absoluut. Daar gaat een wereld ja. voor me open. Ik, weet, ja. ik ken alleen de, de schilderkar van, van meneer Draaier... en die moest twee kratten wortel hebben... anders kon je hem niet beslaan. Ja. Maar dit is toch een heel ander niveau. Yes. In de ja. Ja. Ja. Nou, ja, fantastisch. Nou, dan wensen u weer heel veel succes uh, bij de komende wedstrijden. Dank u wel. Maar vooral veel ja. plezier. Ja, Want dat, dat is het ja. natuurlijk. Als nou, zo zien hebben ze dat het wel. Het is plezier, hè? Ja. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Dat staat succes. vol. En dank. dank voor dat je alles wilde vertellen je. Dankjewel. No milk today my love has gone away the bottles stand full a symbol of the doom. No milk today it seems a common sight but people passing by don't know the reason why how could they know just what this message means. Dit is de This message means the end of my hopes the end of all my dreams how could they know U luistert weer naar Goedemorgen Zandvoort. Voor het laatste gedeelte van deze uitzending. Uh, voor ons zit nu Hans Remers En die gaat ons even bijpraten over het bekende Jazz yes in Zandvoort programma. Wat uh, regelmatig ingebouwd en krocht gehouden gaat worden. Hans, zeker. Is er wat nieuws te vertellen? Ja, absoluut. Vertel. Ja, buiten het feit dat het morgen mooi weer is. En dat we desondanks toch hopen op een grote opkomst. Ja, het zal toch wel. Ja, dat mag ik hopen. Toch meestal zo? Ja, ik... ik, ik het programma ik hoop, ligt het niet. Nee, ik, ik, ik, ik, hoop ja? dat het, ik hoop dat het een beetje fris windje wordt, dat je iedereen snel uh, de naar de kracht komt. En, uh, <laughs> maar hebben jullie last van het weer, of was het een grapje? Nou, een beetje. Ja, ja, het heeft ja, een wel beetje. Iets, uh, ja, ja, zeker. Ja, ja. Als het, ja, aan de andere kant, als, het, uh, als, de, als de sneeuw met bakken naar beneden komt en uh, het is glad, dan, uh, dan, is, dan, is, het, dan, dan is het ook lastig. Ja. Ja. Uh, uh, dus ja, je, je bent toch een beetje afhankelijk van. Uh, oh ja, het wordt ook wat er aan de hand de vuur, is. Nee? Ja, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Ja, nee, daar ontkom je niet aan. Nee. Maar goed, we hebben morgen Jaap Stork. Oké. Okay. En, en Jaap Stork is een uh, klassiek geschoolde uh, pianist en, uh, en organist. Mm -hmm. uh, conservatorium. Uh, uh, heeft bijvoorbeeld een hele mooie jazz-cd gemaakt met uh, Rob van Bavel. Nou, Rob van Bavel, Kijk, ja. hè, die uh, is vaker in de krocht. Uh, en, en daarom heet het ook uh, Classic Meets Jazz. Er mm -hmm. zit natuurlijk wel een verbinding. uiteraard. Uh, een heleboel jazzmuzikanten, als die studeren, studeren ze klassiek. Uh, je kan, je kan uh, uh, de vingeroefeningen en dat soort dingen allemaal... Dat, is toch allemaal gebaseerd op, op de klassieke de, op de oh, composities. Ja, ja. Aan de andere kant... en dat is altijd wel aardig... iedere tijd kent zijn iconen in de muziek. Mm -hmm. He? Zoals dat vroeger Bach-Beethoven was. Ja. Is dat later geworden... Cole Porter, Kershwin... Uh, uh, Die ik goed ben, noem maar op. Ja. En, en in deze tijd zijn daar weer anderen. Dus iedere tijd kent zijn iconen. ja. En daar mag je best een verbinding in tot stand brengen. Want... Uiteindelijk gaat het erom, en dat zijn we ons als stichting ook zeer bewust... het gaat altijd om de kwaliteit van de muzikanten die je daar laat spelen. Nou, maar daar ligt het niet aan, want het nee, is het altijd wel goed. Nee, precies. Dus we hopen van harte dat we nu degene krijgen die komen... Uh, die, die een beetje tegen dat grensvlak aan zitten van... Ah, de klassieke muziek, mooi, Ja, die jazzmuziek is ook wel leuk... Maar om daar nou de zondagmiddag voor de deur uit te gaan... dat gaat me een beetje ver. Nou, dat begrijp ik ook wel. Mm -hmm. Dus hebben we nu dan... De, de, de, Jaap Stork die dan de composities gaat spelen... van uh, uh, Bach en zo... maar ook van Horace Silver en Oscar Petersen. Kijk. En, en uh, uh, Gershwin, Cole Porter. Noem maar op allemaal. En dan zal er ongetwijfeld misschien van Duke Ellington... nog wel een stukje... Mm, zou leuk zeggen. Borgi en Bess. of dat zo is toch heel naar bekend. Naar Gershwin is ja. en Bestand. Ja, maar Duke Ellington heeft natuurlijk ook prachtige suites geschreven. Ja, ja uh, uh, ik, ik denk dat de Rhapsody en blues ook nog wel voorbij komen. Dat is dan ook zo'n zo klassieke. Dat is echt ook een klassieke, ja. Ja, dus ik verheug me daar zeer op. En, en misschien is het wel zo dat dit een, een thema kan worden... wat je in de jaren die nog voor ons liggen terug laat komen... Ja. Hè, om om, om één concert ja. uh, op die manier te doen. Dat oh ja, hangt van het succes af wat je ermee hebt natuurlijk. Absoluut, Absoluut. Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Dus ja. we, zijn, uh, we zijn heel benieuwd hoe dat, uh, gaat hoe dat gaat worden. Ja, Ik ben er wel benieuwd naar. Hij ja. is ook een geweldige muzikant. En hij, hij heeft er ook een goed verhaal bij. Het is, het is niet alleen maar. Uh, uh, uh, uh, zitten, spelen en... Uh, nee, hij, hij, kan er ook wel, hij kan er ook wel een leuk verhaal over vertellen. Dat doet hij ook, tussendoor ja, en ja, zo. En dat leuk, ja, dat ja. is ook wel leuk. Maar ze zijn nu ja, ja. met z'n tweeën komende zondag. Nee, uh, uh, met z'n drieën. Uh, Kim Weemhoff, uh, Slagwerk. Oh, die komt ook mee. Uh, het was, eigenlijk was het eerst de bedoeling... om het alleen piano en piano en bas. Maar later... Uh, ze wilden toch wel graag Slagwerk. Ja. Daarbij. Begrijpelijk. He. Nou, ja. prima. Dus uh, Kim Weemhoff, die, uh, die is eerder geweest. En die, die kennen we als we televisie kijken. Uh, zit hij op zo'n verhoging in dat programma co Met uh, Erik van Muiswinkel. Ja, en dan ja, ja. zit hij daar uh, hoog uh, bovenin uh, okay. op de potten en pannen te meppen. Ja. ja dus daar uh, en, en, en <laughs> ja het is gewoon een ontzettend leuk vind en een geweldige vakman ja jarenlang gespeeld met uh, Kenny Dulver. en nou ja, uh, daarvoor in, in Diesel hè, dus een bekende popgroep maar ja, zo zijn de meeste slagwerkers uh, na afstuderen begonnen in uh, popgroepjes heeft hij ook nog met Hans Dulver gespeeld of niet dat weet ik niet dat is ook niet zo belangrijk. Nee. Nee, eh, dus denk het is dus morgen in gebouwde krocht. Hoe ja. laat begint het? Uh... Half, drie. Half drie begint concert. Uh, vanaf kwart voor twee uh, kan iedereen uh, vrolijk naar binnen lopen ja. voor een kopje koffie uh, of wat anders. Nou, het is meteen al vertrouwd, dus altijd goed. Uh, ja, ja, ja. ja, en na afloop uh, uh, de vertrouwde bitterballen. Uiteraard. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Als je Theo zegt, zeg je bitter. En, uh, en, en dat is toch, achteraf is dat ontzettend leuk. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, ik bedoel, iedereen uh, blijft toch, uh, toch hangen, drankje, bitterbal, kan even ja. met de muzikanten praten. Ja, ja. ja. ja. gezellig. Heel gezellig. Hè? Maar ja, we willen dat ook graag zo houden. Kijk, die muzikanten die spelen ook fysiek op dezelfde vloer waar ook het publiek zit. Ja, ja dat is wel heel En dan, hart, hè? En dan, ja, maar dan maak je ook een verbinding, en, ja. en daar gaat het om. Ja, dat, nee, dat, dat, je, moet je, je moet je een beetje... Een een soort symbiose afstand, Je moet je een beetje thuis voelen. Ja. Ja. Uh, dat is belangrijk. Dat voel je wel in gebouwde de krocht. Ja. Dus ja. Het, het concept van Zandvoort, laat ik zeker, het zo Moeten <laughs> Moet er niet aan denken dat daar de bijl in gaat. Nou, dat zal toch niet? Nou, gaan we ervoor liggen. Dit is uh, ja. een van de oudste gebouwen van Zandvoort. Ja. Zeker. 1854 uit mijn hoofd. Ja, ja. Ja, heel oud. Ja, ja. even te kijken, Daar ja, zijn ja, ja. ze toen begonnen of waren ze toen klaar? Toen was klaar, dacht ik. Toen was klaar. Ja, het was eerst de oude kerk. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar nu gaan we door voor de wasmachine hè. Oh, kom nee. op. Nee, daar was ik er bang voor dat je zegt, kom erop. Hé, hey, ga maar niet doen. Ik heb er net de kaart van gekozen. Ja, ja. Hele mooie kleur. Oh, dus ja, ja, daar. Ja, ja, ja, ja, ja. Hebben we een beetje bewondering ja. voor zijn kennis, zegt hij. Nou. Ja, vol wel. kennis. Ja, vol kennis, absoluut. Oké, nou hartstikke goed. Eh uh, ja, ja. Ik denk, denk dat we zachtjes weer moeten gaan sluiten. Ja, Helaas. ja dus iedereen uh, morgenmiddag uh, van harte welkom... Uh, uh, vanaf een uur of kwart voor twee uh, in de krocht. Ja, ik zou zeggen allemaal Dus ik hoop, dat het, ik hoop dat het lekker druk wordt. Dat hoop ik ook. Met 180 man hoor je mij niet klagen. Uh, dan zit het er redelijk vol. Ja, ja. En dan hoop zet... ik dat we stoelen tekort komen. En dan wordt het nog veel beter. Dan zetten we ze in de, Als het in dat de nog eens al... een keer gaat gebeuren, hè? Nou, bijna. Ja. Nou, het is een paar keer bijna. Nu kwamen, ja. we, hadden we twee of drie stoelen over... En uh, uh, echt, ik, ik vind het nog steeds ultiem als ik buiten moet gaan staan. Je kan er niet meer in, want het is vol. Ja, okay, dat is toch dat Is nog niet gebeurd. Dat is tof. Maar ik, we blijven net zo lang doorgaan ja. tot dat een keer gebeurt. Ik heb geen idee wie we dat als blist <lacht> moeten vragen. <lacht> uh, maar, hele grote jongens die. Ja. <lacht> of vroeger, die zijn er niet meer in. in, in. Ja, maar, je kan, je, ja, maar je, je kan er geen pijl op trekken. Nee. We, we hebben in we hebben, uh, het verleden een trommelist gehad uit uh, uh, België. Mm -hmm. uh, waarvan wij echt zoiets hadden van ja, die kent niemand. Uh, ruim 110 man binnen. Zo. En dan komt er iemand waarvan je denkt... nou, nu wordt het druk. Want die kent iedereen. En is er 70 man. Ja. Het is niet, niet te, te voorspellen. voorspellen. Niet te voorspellen. Nee. Nou, dan... Uh... Maar dat houdt het ook wel interessant en leuk. Ja, natuurlijk. Het is herkenbaar. Zeker. zeker. En hopen, ja, uh, Alle stoelen weg volgende morgen. Hoop ik ook. Hoop, hoop ik ook. Dankjewel. Jullie, Dank. zeer bedankt voor je tijd en een goed weekend. Eh, insgelijk, zou ik zeggen. Okay. Ja. En, en we gaan eventjes door Dank met uh, het... Uh, met de onderwerpenagenda. Ja. Nou, ja. We beginnen tot en met 31 maart... is een expositie schilderijen van Erik Meder. Bij pluspunt. En dan 12 maart... de babbelwagen in Hotel Faber. Dat is om 8 uur. Het is de herhaling van het visloperspad... en rondje dorp. Ja, uh. 5 euro per persoon. Kaarten via Marcel Meijer. 06-13-837-000. Vanaf 11 maart, en dat was gisteren... is de tentoonstelling een eerbentoon aan Frans Molenaar... in het Zandvoort Museum. Ik ben bij de opening geweest. Erg leuk, erg gezellig. Zeker de moeite waard om eens even te gaan kijken. 13 maart, Jesse in Zandvoort met Jaap Stork... zoals dat net vermeld is. Ja. In de toegang gebouwde Krocht. Het optreden begint vanaf half drie. En de zaal is open vanaf kwart voor twee, heb ik begrepen. En de Bitterballen na. En de Bitterballen na, uiteraard. En volgende week zaterdag de jaarlijkse uitvoering van de Wurf in de Krocht. En er zijn twee toneelstukken: de proefvaart van de Redboot. en de Moriaan in de Noordbuurt. Met bal na. Ja. En er zijn nog een paar kaarten: uh, 19 maart, de tweede editie van de Strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. Nader informatie is te verkrijgen via de website... en dat is www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl. Houd die dag ook even re rekening met de verkeersmaatregelen... want het uh, gedeelte van het dorp is niet toegankelijk of slecht toegankelijk. Ja, want ook op 19 maart is de 30 van Zandvoort. Juist. Dat bedoel van ik. Van 8 uur s morgens tot 5 uur s middags. En de finish is op het Gasthuisplein. Ja, en dan hebben we gevolgd, dat is een heel sportief weekend de omloop van Zandvoort van half negen tot vier... met daaraan ook nog eens een keertje de circuitrun... en de 10.000 stappen allemaal diezelfde dag. Dus het wordt heel erg druk. Ja. Houd uw route in de gaten en laat de auto maar eens even staan, zou ik zeggen. En die 10.000 stappen die beginnen bij de oude halt. Dat is van tien tot half twaalf. Ja. Dan maar we hebben... hebben nog meer op 20 maart... Wordt echt een druk weekend. Ja, ja, classic concert met Palmdag, Palmzondagconcert in de Protestantse kerk vanaf 3 uur. En de entree is dan 5 uh, euro. En of, alsof het nog niet genoeg is. Hebben we nog wat op 20 maart? En dat zijn de paasraces op het circuit. Jawel. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5 evenementen op uh, 20 maart. Zeg nou, nou. even niet, het zand wordt niet bruist. Zo is dat. Er is vast wel iets bij voor u om um, dat weekend niet in verveling door te brengen. Nee, dat brengen. lijkt me ook niet. Daarnaast is de brandweer Zandvoort nog steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Mocht u interesse hebben en zich geroepen voelen in dit vak... Uh, ga dan eventjes naar de website www.brandweer-zandvoort.nl-vacatures... En dan uh, zit het er weer op, uh, luisteraars, ons rest nog even te bedanken. Uh, de techniek, na een wat uh, haperende start... heeft Thomas ons toch uh, er aardig doorheen geloodst, moet ja, ik zeggen. Dank, dank, Thomas. Redactie was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en eindredactie, Gerry Rutte. De, Koffie. Van Yvonne Roosendaal, die smaakte prima. Dankjewel, Yvonne. En Gerry. Uh. Presentatie, dankjewel, Arie Kopen. En dankjewel, Henny van der Leden... En wij, normaal bedanken wij Hotel Hoogland... maar dat de uitzending was dit keer vanuit studio. Dus we graag weer volgende week in Hotel Hoogland. En wij we wensen u allen een heel prettig weekend. En tot de volgende week. En tot de volgende week. music's over